Tien uur en we brandsen met het NOS-journaal.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 In Scherpenzeel heeft een brand gewoed in een grote kippenschuur... waar ongeveer 60.000 kippen zitten. Daarbij zijn zo'n 4.000 kippen om het leven gekomen. De brandweer meldde eerder dat het aantal dode kippen waarschijnlijk beperkt was... maar later bleken er toch meer kippen door de brand te zijn omgekomen. Omroep Gelderland meldt dat ze waarschijnlijk zijn gestikt. Op de Filipijnen is een klein vliegtuig... vlakbij de hoofdstad Manila neergestort in een woonwijk. Verschillende media melden dat er negen doden zijn... Het vliegtuig had vijf mensen aan boord en kwam kort na vertrek van het vliegveld bij Manila in de problemen. Het stortte neer op een woning, vier mensen in dat pand kwamen om. Na het ongeluk brak brand uit, hulpdiensten zijn nog bezig om het vuur te bestrijden. Het weer in het zuiden en op de Wadden kan het vandaag licht sneeuwen, temperaturen liggen rond of net onder het vriespunt. De wind is krachtig en in het noorden van het land zijn zware windstoten mogelijk. Morgen vrijwel overal droog en vrij zonnig, maar nog steeds erg koud. Dit was het NOS Journaal. WB Verkeersinformatie. files op de A2 vanuit Maastricht naar Den Bosch... bij knoppen Batadorp, twee kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel vrij, de vertraging daar nog zo'n 10 minuten. En op de A16 van Rotterdam naar Breda bij Dordrecht, 3 kilometer. Ook daar zijn alle rijstroken weer vrij... maar daar is de vertraging nog wel 20 minuten.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 Het is dus bijna vijf minuten over tien. Het laatste uur van Nieuwsweekend is ingegaan. Over een half uur, u weet het, gaat de boekenrubriek van start. Onno Blom is aangeschoven, maar het mooie is... hij nam voor ons ook allebei nog een boek mee. Daar op de voorpagina staat een foto van Jan Wolkers. Dus jij was 12, 13 jaar geleden is deze foto genomen, Onno? Ja, klopt. Je zag er toen ook fruitig uit. Ja, nou ja, sommige mensen denken er anders over. Het is een oh. beetje voor de behandeling, na de oh. behandeling. Oh, ja. dit is het resultaat van twaalf hey, jaar beulen. Hè? Vertel, we, we hebben natuurlijk allemaal, tenminste mensen die de Volkskrant hebben, die hebben wel meegekregen dat jij uh, je zielenroestelen van het schrijven van dit hele project uh, nou ja, hebt gedeeld. Ja. Is dit daar een weerslag van? Of dat, is dat is zo en, en meer dan dat. Okay. Wat ik heb gedaan is uh, uh, dat hele avontuur van het schrijven van de biografie van Wolkers ook in kaart gebracht. Want het was een avontuur? Ook, het was een enorm avontuur. Toen ik, uh, toen ik overeen kwam met Wolkers dat ik zijn biografie zou schrijven, wist ik absoluut niet waar ik aan begon. En hij heeft mij eigenlijk van meet af aan ook aangeraden om uh, aantekeningen te houden. He, dus hij, uh, de dag nadat we die opdracht, uh, had, dat ik de opdracht had gekregen, als het ware... Ja, je moet dat toch ja. even vertellen, want dat is wat, toch wel heel interessant. Want hij, hij, jullie zaten samen te praten aan de keukentafel daar en toen... Ja, de herfst van 2006 hebben we het over. Ik was uitgenodigd door Wolkers om bij hem te komen praten. Want ik had twee jaar bij De bezige bijgewerkt en ging daar weg. En hij vroeg: Ja, wat, wat zijn je dromen? En toen zei ik: Ik zou wel de biografie willen schrijven van een groot Nederlands kunstenaar. Daar zijn daar niet zoveel van, ja. zei hij. Ja. Nee, niet van een dubbel kunstenaar, zei dat. Nee, van een groot o, o, Nederlands o, o, groot, kunstenaar. Ja, okay. nee, er zijn er maar ja dat is klopt. Dat vond hij dat er weinig van waren. En toen zei hij: Ja, dat gaan we doen. En uh, de volgende dag belde hij op. En, en en toen, uh, toen zei hij, uh, het viel me op dat je gisteren wel drie keer naar de wc bent geweest. Hè? <lacht> <lacht> en toen zei ik, ja uh, Jan, uh, wat, wat, wat denk je? Ik heb hier de hele tafel voor me uitgespreid, ik heb alles leeggeleed. Het is misdadig om iemand niet naar het toilet te laten gaan. Stieke ballen eens opschrijven. Hè? <lacht> ja, <het zei lacht> en toen die zei hij dat, nee, nee, nee, ik was toch zijn echt een hele bleue jongen. En toen zei hij, moet je wel doen. En dat heb ik dus gedaan. En dat staat in. Geweldig, dat, staat in dit dat staat in dit boek: Memoires van een uh, biograaf in de, in de voetsporen van Jan Wolkers. Ja. Ik begreep dat je nog ook wel je uh, dingen in hebt gezet die je later pas nog weer uh, gevonden hebt. Dus die ja, er, zit er, zitten. er zitten allerlei dingen. Kijk, er zijn twee dingen aan de hand. Ik heb dit boek dus echt letterlijk vaak in de marge van het andere boek uh, geschreven. Het is de biografie ja. van de biografie. Het is Dus als het ware de making of. Het, het bestrijkt dat hele, die hele tien jaar, of meer dan tien jaar dat ik eraan bezig ben, uh, ben geweest. En sommige dingen kan je gewoon niet um, uh, in je biografie Kwijt. Mm. En ik heb twee jaar voor het verschijnen van het boek ben ik begonnen met een column in de Volkskrant. En, en de bewerkingen van die column zitten dus ook in dit boek. En daarin wil je natuurlijk ook niet te veel prijs geven. En er zitten allerlei materiaal in. Bijvoorbeeld uh, een ontmoeting tussen uh, Klaus en Wolkers uh, wordt hierin beschreven. Um, terwijl Hugo Klaus in de biografie van Wolkers niet voorkomt. Um, uh, dat, is, uh, ja, dat is onvermijdelijk dat je keuzes moet maken. Mensen zeggen wel dat dat boek te dik is en dat ik er te lang over heb gedaan... maar het is eigenlijk te dun en te snel gemaakt. Ach, oh nou, zolang als het niet blijkt dat er brieven zijn... dat hij toch bij de SS zat, ben je goed weggekomen. Nou, wat dat betreft ben ik uh, hè, dus door het oog van de naald. Nee, wat, wat echt van belang is, dat staat absoluut in de biografie. Maar de manier waarop ik al die dingen heb uitgevonden... gesprekken met mensen uh, die, die toch soms ook wel... Ja, buitengewoon lastig, intiem en pijnlijk zijn geweest... Die, uh, ja, daarvan kan ik dan verslag doen in de memoires van de biografie. Nu. Nou ja, je zit natuurlijk met een langs nog, de toeleden langs boekhandels. Nog net, nog net niet. Ik heb nog uh, inderdaad, uh, het is nu, hè, het is Boekenweek ja. uh, en de, de afgelopen maanden heb ik inderdaad uh, door het land opgetreden. Dus uh, uh, ik, uh, Jan is nog niet uh, verdwenen. Hij spookt nog altijd uh, door mijn hoofd. Ik kan zo nog maar een half jaar, drie kwart jaar doorgaan, of niet? Ik vrees zelfs dat. Ik blijf het gewoon doen. Welke boeken ga je zo bespreken? Ja, ik ga drie boeken bespreken, zoals gebruikelijk... waarvan twee toch eigenlijk ook wel weer een beetje... via de walkerslijn te interpreteren zijn. Het eerste is geschreven door een hele jonge schrijfster... die luistert naar de naam Marieke Lucas Reineveld. Titel De avond is ongemak. Ik zag gisteren in de NRC dat het op één van de boekenlijst staat. Het doet het enorm goed, dat boek. De grote held van deze schrijfster is Jan Wolkers. En ik zal zo meteen vertellen waarom, waarom dat is. Ik weet en nog een heldin van de... Ik weet ook nog een heldin, Peter. En daar ga ik uitgebreid verslag van doen. Zo meteen. Dan hou ik nu mijn mond. Ja, ja. nee. Nou, de, de luisteraars moeten dan nu wel weten dat het hier over Diebertje Blok gaat. Ook een heldin van Van Van, van Rijneveld. En uh, die was je Blok die, uh, is maar al te bekend aan de heer Peter de Bie. Uh, boek 2 is een hele kleine, maar heel mooie uh, biografie... die Dick van der Meulen, de biograaf van Miltatuli... en Koning Willem III heeft geschreven over Jacques P. Thijssen. En Jacques P. Thijssen was weer een van de helden van Wolkers... die hem als het ware uh, op het pad van de natuur heeft gezet. En tenslotte neem ik ook mee, heb ik hier ook bij me... Uh, alle gedichten van Gerrit Komre... ook alweer vijf jaar geleden uh, overleden. En daarin zit alles uh, wat hij in zijn hele leven aangedicht. En dat is ook een held van jou. Dat is zeker een held van mij. Oké, okay, dat allemaal meer. Uh, over een half uurtje vlak daarvoor heeft cabaretier, theaterdocent en ook nog kankerpatiënt Kitty Trepels van Mill iets op haar leven En daar vertelt ze over uh, in een voorstelling. En ze gaat er ook dus bij ons daarover vertellen. En Bert Sliggers komt oud-conservator van het Tijdensmuseum. En die praat over zijn collectie Prikkellectuur, zoals hij het zo keurig noemt die die aan de Koninklijke Bibliotheek heeft verkocht... en dan eh, vanaf ja, nu waarschijnlijk in het museum meer mannen te zien is. Goed, we, maar, we beginnen met als. Ja, als. Als is verbrande turf, zei mijn moeder of grootmoeder. Nou, volgens mij iedereen zijn moeder zei dat. Iets waar je niks aan hebt dus. Maar filosoof Jeroen Hopster denkt er anders over. In zijn boek De Andere Afslag wil hij juist dat we meer aandacht hebben... voor die wat-als-vraag omdat het je veel kan geven om na te denken... over hoe anders het leven had kunnen lopen... als je een andere weg had gekozen. Of als de grote geschiedenis net even anders was gegaan. De what if history. Maar als is... Uh, want als is... Uh, Karma nog, uh, is nogal in zwang, hè? karma. Het lot is eigenlijk gewoon toch al van tevoren bepaald. Maar ik weet niet of Jeroen Hopster het daarmee eens is, dag Jeroen. Hallo. Ja, dat, uh, dat wordt toch vaak gezegd? Het is allemaal al bepaald. Je kaalt je, je in, je, in je boek ook de drie schikgoedinnen aan die de levensdraden weven. En ja, daar heb je eigenlijk niet zoveel invloed op. Ja. Ja, dat lijkt een gangbaar idee te zijn. Hè? Het lot torent boven ons uit. Ons pad is min of meer uitgestippeld. En we hebben eigenlijk geen mogelijkheid om daar van af te wijken. En veel mensen vinden ook een soort van vrede of berusting in dat idee. En dat is een van de dingen die ik kritisch aan de kaak stel in dit boek. Ik denk juist, wij leven in een wereld van mogelijkheden. En dat besef dat kan ook een soort bijdrage aan onze waardering, als het ware. Dat kan best een mooi besef zijn. Ja, maar dat idee, wat zou er gebeurd zijn... als ik toen dat en dat had gedaan en niet dat en dat... dat, dat, dat is toch uiteindelijk alleen maar frustrerend? Het hangt er van af. Je kan je natuurlijk heel erg vastbijten... en vastkomen te zitten in dat soort gedachten. Had ik maar dit, had ik maar dat. Als je daar te veel over gaat piekeren... en te veel vast komt te zitten in een emotie van spijt... daar heb je niet zoveel aan. Maar ik denk wel dat zodra een gebeurtenis plaatsvindt die met gemak anders had kunnen lopen... dan kan je daarover teleurgesteld zijn of juist opgelicht. En dat soort emoties kunnen best gepast zijn op een moment. Sterker nog, als we die emoties geheel willen ontkennen... dan denk ik dat we iets missen. Iets heel erg bazaals in de menselijke beleving... dat we eigenlijk niet willen missen. Dus voor dat soort emoties pleit ik. Maar wat brengt het je als je daarover na gaat denken... Nou, wat brengen, in de eerste plaats. Ik, ik, dit boek gaat over historische wat-als vragen. Dus wat was er historisch mogelijk? En dat kan je zeggen over de, de geschiedenis als geheel. of de geschiedenis van jouzelf, jouw eigen leven. En nadenken over hoe het anders had kunnen lopen. Nou, ten eerste kan dat voeding geven aan een soort emotie, emotionele waardering. Die emoties kunnen best gepast zijn. Maar ten tweede kan het ook onze verbeelding, denk ik, enigszins op, op, oprekken. Als je denkt over de menselijke geschiedenis. Um, de, de Tweede Wereldoorlog, of de Cuba-crisis, die misschien wel gemakkelijk had... Ja, maar er wordt altijd uh, gezegd, wat als Hitler nou gewoon lekker wat blijven schilderen, joh? Een beetje op een marktje in Salzboek, een beetje aankwasten toedeloe. Ja, precies. Nee, wat dat... als? Dat is, dat is natuurlijk een grappig scenario. Uh, de vraag is of, of, uh, of Hitler misschien wel het talent daarvoor had. Hij heeft twee keer heeft hij gesolliciteerd bij de kunstacademie. Twee keer is hij afgewezen. Maar goed, de eerste keer kwam hij wel door de eerste ronde heen. Dus helemaal kansloos was hij ook niet. Nee, nee dat, dat is een speels wat als scenario. Daar kan je over nadenken. Dat is, dat is denk ik een, een historische grappigheid. Maar er zijn ook grotere vragen, zoals een oorlog. Uh, of de Koude Oorlog, die tijdens die Cuba-crisis misschien wel had kunnen escaleren en een heet kunnen worden, als het ware. Ja, dat besef, dat doet je de vrijheid waar we vandaag de dag in leven... minder snel voor lief nemen. Hè? Het had anders kunnen zijn. Dus onze historische verworvenheden, die moeten we niet voor lief nemen... want het had anders kunnen lopen. Het zijn toevalligheden? Tot op zekere hoogte kan dat toevallig zijn. De, de individuen die, die aan de macht komen, uh, ja, dat, die, die vaak verkozen worden... die hebben hadden het moment mee. En als je de tijd zou terugspoelen, de beginopzet als het ware... een klein beetje zou veranderen, zou het best kunnen... dat bepaalde individuen, ook die vandaag de dag aan de macht zijn... niet weer op dezelfde positie terecht zouden komen. Dus daar zitten wel een mate van toeval in. Ja. Uh, die grote geschiedenis hè, waar je een flink stuk uh, aan wijdt in je boek... Uh, noemt ook het voorbeeld van Willem III, koning Willem III. Dat was een man die alles had, die was uh, koning van Engeland... Hè? Ja. En, die, en die zwaaide ook hier in Nederland te zepten. Maar die struikelt dan, of tenminste, zijn paard, over een molshoop. Ja, ja bizar. Bizar gegeven. Dus deze machtige man, hoe komt hij tot zijn einde? Hij vergalopeert zijn paard, vergalopeert zich over een molshoop. Dus dat doet je natuurlijk denken van wat als die molshoop er nou niet was geweest? Of die was mol alles anders gelopen? ergens anders ja. een hoopje had gegraven, ja. Ja. was dan alles anders gelopen. Ja. Ja. Ja. Nou ja, maar daar kom je, uiteindelijk, je komt er uiteindelijk niet uit, toch? Nou ja, ik denk dat je. In detail kan je het niet uittekenen. Je kan niet precies zeggen van... goed, als dit was gebeurd, dan was het precies zo gelopen. Maar je kan wel inschatten wat had kunnen gebeuren... en wat meer of minder waarschijnlijk is. Dus sommige dingen zijn best wel onvermijdelijk. Misschien was Willem III, zijn nalatenschap... had Nederland, dat toen eigenlijk verenigd was met het Verenigd Koninkrijk... had dat als één blok stand kunnen houden. Nou, Misschien was dat wel heel erg lastig geweest. En was dat ook als hij zich niet had ver ver ver vergalopeerd, was dat toch wel uiteengevallen. Dus onvermijdelijkheid kan ook een rol spelen. Dus je moet eigenlijk die toeval en onvermijdelijkheid... daar moet je als het ware de juiste balans tussen zien te vinden. Want hij struikelt dan over een molshoop... en dan komt hij dus uh, in, het of in het ziekenhuis, een hospitaal of wat dan ook te liggen. En dan ligt hij gewoon voor een open raam, geloof ik... en dan krijgt hij longontsteking en daarover leidt hij uiteindelijk aan. Dus er zit nog ja. een heel verhaal aan vast, ja. hè? Ja, ja. ja. ja precies. Als dat. Dus is een, een soort ongelukkige samenloop ja, van, van omstandigheden. omstandigheden. Van het een komt het ander en uiteindelijk met... Schijnbaar reusachtige gevolgen. Ja, maar je kan ook zeggen. als je gewoon accepteert dat dingen zijn zoals ze zijn. daar schuilt een zekere troost in. Het brengt het accepteren van het verdriet dichterbij. Absoluut. Ik kan als me als de... voorstellen dat mensen dat een aantrekkelijke manier vinden. om naar het leven te kijken. En dat is ook zo. Als de geschiedenis eenmaal is uitgekristalliseerd. als de dingen eenmaal zijn gelopen zoals ze zijn gelopen. dan moet je je daar niet meer tegen willen verzetten als het ware. Dat heeft geen zin om maar te wensen dat het anders was gegaan. Want je kan daar toch niks meer aan veranderen. Maar dat neemt niet weg dat als de dingen net op een bepaalde manier... Neem vorige week, wereldkampioenschap Schaatsen. Lunde Pedersen die, die, die valt op een hele ongelukkige manier... terwijl hij de titel voor het grijpen had. Als hij op dat moment niet teleurgesteld was geweest... zouden wij denken van... Dan, dan klopt er iets niet. Natuurlijk moet hij juist teleurgesteld zijn... omdat hij er zo dichtbij was. Dus omdat het anders had kunnen lopen. Dus dat is een deel van de menselijke beleving... die zo diep in ons zit... en die we eigenlijk niet kwijt zouden willen raken. Waarom maar... wilde jij hier een boek over schrijven? Is, heeft dat te maken met iets uit je eigen leven? Dat zou je bijna denken? Ja, een, een van de oorzaken or, of redenen... was dat uh, een goede vriend van mij voor ongelukte vijf jaar geleden, hij was 26... En uh, een kennis van mij zei, uh, met de bedoeling om mij te troosten, misschien had het zo moeten zijn. Dus misschien, met een beetje de suggestie, misschien stond het in de sterren geschreven. En ja. met alle goede Amoula, bedoelingen, dacht jij. Nou ja, met alle goede bedoelingen uh, miskende dat juist mijn verdriet. Want mijn verdriet zat er juist ten dele in dat het niet zo had hoeven zijn en dat die situatie, zijn ongeluk, maar ook zijn leven, met gemak anders en een ja, veel beter verloop had kunnen hebben. Uh, dus ja, Ik voelde op dat moment, van door dit te ontkennen... door te ontkennen dat de dingen anders hadden kunnen lopen... misken je iets wat heel wezenlijk menselijk van ons is... en dat je eigenlijk niet zou moeten willen ontkennen. Door dit soort uh, gedachte-experimenten te doen... verbreed je je wereld wel behoorlijk, hè? Ja. Spannend. Ja, heel spannend. Ja, ja. Is dat ook een beetje de bedoeling eigenlijk? Tot op zekere hoogte. Je moet er ook paal en perk aan, aan stellen. Ik ben een filosoof en filosofen die, ja, die voeren gedachte-experimenten als je al het had kunnen voetballen absoluut. Maar goed, kijk, op een gegeven moment is het einde zoeken... en kan je zeggen wat als, wat als. En uh, die vragen moeten natuurlijk op een bepaalde manier worden begrensd... om er, be om er inzicht uit te krijgen. Dus ik zeg, je moet de, de beginpositie waaruit je het gedachte-experiment opzet... die moet je heel helder voor ogen hebben. En de grenzen waarschijnlijk. En, en de grenzen. Dus wat was er mogelijk gegeven het feit... Nou ja, bijvoorbeeld dat jij geboren werd met ditgene pakket in deze familie, et cetera. Dan heb je een duidelijk omschreven beginpositie... en dan had je al dan niet het talent om profvoetballer te worden of niet. Je kan ook, als je gaat zeggen van goed... wat als ik was geboren in de 17e eeuw? Wat als ik was geboren met bepaalde talenten? Dan, dan kom je meer op het terrein van speculatie en van verhalen vertellen. kan leuk zijn, maar dat is filosofisch, denk ik, minder interessant. Dus het is de bedoeling dat wij hier toch ook iets aan hebben? Ja, ja, dus Aan ik denk, dit boek. In plaats van dat het alleen maar gewoon leuk is om te lezen. Nou ja, het is natuurlijk interessant om, om na te denken. wat er historisch mogelijk was. Maar het is ook, denk ik, van belang om te beseffen. dat wat er daadwerkelijk historisch heeft plaatsgevonden. dat dat misschien uh, uh, geen gegevenheid is. Überhaupt het feit dat wij hier als menselijke soort. met geen andere menssoorten leven. Hè, dat is evolutionair. had het misschien best wel anders kunnen lopen. Het feit dat wij hier in een vrij land leven. historisch gezien is dat geen gegevenheid. Het feit dat jij in je eigen leven een bepaalde persoon ontmoet... Uh, en daarmee misschien uh, daarop verliefd raakt en, en een relatie mee begint... Juist het feit dat, dat, dat zo'n situatie, als dat door een reeks van toevalligheden... Uh, daaraan vooraf gaat, ja. dat kan zo'n liefde misschien ja. des te meer bijzonder maken. En ja. een soort schoonheid in het feit dat het anders had kunnen lopen. Ja, ik weet dat er bij ons vroeger een fruitschaal op de dressoir stond. En die was overgebleven uit een uh, verloving. was een verlovingscadeau van een eerdere verloving van mijn vader. Die uiteindelijk niet door was gegaan. Dus toen gingen wij als kind altijd denken... Stel nou dat hij met haar was getrouwd... dan waren wij er helemaal niet geweest. Ja. weet je, Dat soort dingen. Dat, als kind ben je daar dus al mee bezig. Dan was er al een andere geweest. Nou ja, dan <laughs> was, nou ja, da, da, da, da ga je dus al. Hè? Ja. Uh, en spijt, dat heeft geen zin, hè? Spijt, daar moet je je vooral niet te veel in, in vastbijten. Je kan je op, natuurlijk best dingen betreuren. Je kan verdrietig zijn. Maar wensen dat de dingen anders waren gelopen... terwijl je de dingen zelf niet meer kan veranderen... dan wordt het een contraproductieve emotie. Hartelijk dank, Jeroen Hopster. Het boek heet dus De Andere Afslag. Het is een uitgave van Amsterdam University Press. Horen dat je ongeneeslijk ziek bent en dan niet denken... misschien maar eens even rustig aan. Nee, juist als een dolle aan de slag... en vervolgens op het podium springen met een theatersolo... in de vorm van een geen monoloog. Dat flikt... Kitty Trepels van Meel. Ze is theatermaker en docent theatergeschiedenis en communicatie... aan de Hogeschool van Arnhem. De aanleiding voor deze voorstelling is vreed en pijnlijk. De kanker is te ver. Kitty wordt niet meer beter. Dus nu het theater in. Dat dus je, heb je zo gedacht? Um, nou, niet onmiddellijk. Dat heb ik gedacht uh, ongeveer een dag na de diagnose... op 5 september 2016 toen ik te horen kreeg dat uh, de kanker terug was gekomen na vijf jaar, dat het uitgezaaid was en dat het uh, ja, mogelijk uh, nog uh, kans was op een levensverlenging van drie tot vijf jaar. Toen dacht ik, nou, er wordt in mij geïnvesteerd dan ga ik zelf ook investeren in een nieuw artistiek product. En eh, ik ben meteen alles gaan opschrijven... wat ik meemaakte in het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen. En dat resulteerde uiteindelijk in een nieuwe theatersolo. Ik heb nog iets op mijn leven. Ja, letterlijk. Ja, gisteren toen we contact met u hadden... lag u nog gewoon aan het infuus. En nu zit u hier uh, eigenlijk fris en fruitig. Ja, ik lag gisteren nog uh, aan de doelgerichte therapie. De pertuzimab en de om precies te zijn... Uh, en dat, uh, moet er, dat middel moet ertoe dienen dat, uh, dat uh, tumor Theodor... zoals ik uh, mijn tumor een naam heb gegeven... dat hij nog even rustig blijft en uh, niet gaat wandelen in mijn lichaam. Zodat ja. ik in ieder geval de tournee nog uh, kan gaan doen. Ja. En hopelijk nog wat langer. Ja, dat zou, dat zou, dat zou fijn zijn. Want hoe, hoe verwerk je zoiets in een voorstelling? Hoe, hoe ziet zo'n voorstelling er dan uit? Uh, de basis van een voorstelling ja. dat, uh, bestaat uit de aantekeningen die ik heb gemaakt... Tijdens uh, de behandeling, tijdens de chemo, tijdens de consulten. Um, de voorstelling is eigenlijk een, een dialoog. Althans de rode draad in de voorstelling tussen mijn oncoloog. Uh, professor Carla van Herpen en mij. Um, dat is een fantastische match. Um, ik hou van authentieke persoonlijkheden. Mensen die recht voor zijn raap zeggen waar het op staat. Maar die ook empathisch zijn, gevoel voor humor hebben. En ook wat liefdevol met de patiënten omgaan. Nou, um, de gesprekken tussen haar en mij... die leverden genoeg stof voor een solo te schrijven. Dus daar heb ik het op gebaseerd. En daarnaast is een rode draad in de voorstelling... Um, mijn contact met Ramse Shafie en Lisbeth List... die ik als ja, 14-jarig verlegen schoolmeisje leerde kennen. En uh, dat Lisbeth List, op de dag dat mijn haar eraf ging... mij spontaan een van haar pruiken aanbood. 40 jaar nadat na dat... Echt waar? Ja, Ze herinnerde zich dat? Nou ja, we hebben altijd contact gehouden. Aha. Ik ben op mijn veertien naar de kleedkamer gegaan... met een zelfgemaakte portrettekening. En eh, daarna volgde de, een interview voor de schoolkrant. En eh, we hebben vanaf dat moment eh, met, met elkaar contact gehouden. En ook met Ramses Shaffi. En twee dagen voordat ik de diagnose kreeg... was ik met Lisbeth List het graf aan schoonmaken van Ramses. En toen werd het in één keer donker en begon keihard te regenen. En we gingen daarna in Noordwijk eten. En ik zag Lisbeth geroutineerd schaaldieren uit schelpen halen. En ik werd kotsmisselijk. En Toen zegt ze, ben je stil? Ik zeg, nou, ik denk dat het komt... door nieuwe medicatie die ervoor moet zorgen... dat de terugkeer van kanker uh, gereduceerd wordt. En toen zei Lisbeth, terugkeer van kanker? Ik zeg, het is niet terug, Lisbeth, maar ik ga overmorgen... even naar de oncoloog voor de zekerheid. Dus ik denk dat Lisbeth toch iets aangevoeld heeft of gezien. Ja. Ik, ik zag je bij het verhaal van Jeroen Hopster... heel belangstellend luisteren en ja. ook regelmatig... Ik wil het boek meteen gaan lezen <laughs> Enorm knikken. Ja. Hoe kwam dat? Jij herkende iets. Ja, ik. Uh, het intrigeert mij enorm, want ik herken veel wat als... Ja. Uh, toen ik Jeroen hoorde praten, uh, kwam een lichte boosheid weer opborrelen. En wat als? Ik uh, dacht, als ik in 2008 een andere huisarts had gehad dan had ik hier vandaag waarschijnlijk niet gezeten... maar dan was ik nu waarschijnlijk wel kankervrij geweest. Want? Um, ja, nou, um, kanker speelt een enorme grote rol uh, in mijn familie. Mijn vader overleed op zijn 25e aan kanker. Mijn moeder kreeg op jonge leeftijd kanker. Uh, een broers en zussen van allebei mijn ouders waren al jong kankerpatiënt. En toen mijn jongste zusje in 2008 kanker kreeg... vroeg ik om genetisch onderzoek en een mammografie... Want het betrof uh, in de familie eierstokkanker en, uh, en borstkanker. En dat weigerde hij. En ik dacht, als ik wat beter ingevoerd was in de materie... en um, um, had getwijfeld aan zijn competenties... dan had ik een andere huisarts genomen. En dan Want, had wat ik, zei die huisarts tegen u? Hij zei, um, je bent nog geen vijftig. Dus ik vind de mammografie hier niet aan de orde... Bovendien uh, betreft het een halfzusje van 34. Mijn moeder was na de dood van mijn vader hertrouwd. Dus dat is uh, genetisch gezien totaal onbelangrijk. Dus jij krijgt geen mammografie. Het enige wat ik je wil aanbieden is twee keer per jaar palpatoire onderzoek. Nou, in mei 2010 voelde hij niets. En een aantal maanden later zat er een tumor van 10 centimeter in de eindfase. Heeft u daar de betreffende arts nog op aangesproken? Zeker. Ik heb uh, het voor het gerecht gedaagd... naar het regionaal medisch tuchtcollege in Zwolle. En daar is in 2012 ook berist... En ja. ja, Daar heb jij dan niks aan. Daar heb ik niks aan. Het enige wat ik daarmee bereik is dat die uh, mensen onder de 50 nu misschien wat nauwkeuriger gaat onderzoeken. En wat was dan de berisping die hij kreeg? Waarom werd die berisping? Uh, omdat hij uh, zichzelf en mij als patiënt de mogelijkheid heeft ontnomen... dat carcinoom eerder ontdekt zou worden... En dat hij uh, het, het aspect genetica ook verwaarloosd heeft. En uh, dat, dat was de belangrijk, belangrijkste reden. Die voorstelling hè? Die, die gaat dus te, te, over de communicatie tussen artsen en patiënten. Deze, deze arts komt hier misschien ook in terug in die voorstelling, weet ik niet. Um, eerste. Mijn huisarts. Ja? Uh. Um, ik heb mijn tumor naar hem vernoemd. Oh, hij heette Theodor. Theo. Oh. Theo. Tumor Theodor. Tumor. Dat is toevallig. Was de voornaam van mijn huisarts ook niet Theo. ja. Uh, maar die communicatie met... met Kijk, uh, je bent er heel open over. Het uh, is niet altijd voor de omgeving ook makkelijk om daarmee om te gaan. Ik begreep dat die voorstelling daar ook gedeeltelijk over gaat. Ja, je merkt wel dat uh, collega's, als ze mij zien aankomen lopen... nu ze weten dat, uh, dat de kanker niet meer te genezen is... Dat ze wel proberen een andere route te kiezen om oogcontact met mij te, te voorkomen. Zo? Ja, dus ja, ik vind dat toch heel erg spannend. Niet allemaal, een aantal collega's die steunen mij bij elke chemo. We overleggen gewoon tijdens de, de kuur. Maar er zijn veel collega's die dat heel erg uh, moeilijk spannend vinden. vinden. Ja. Nou, moeilijk vinden ze het. Ik weet niet zo spannend vinden ze vinden het gewoon mo moeilijk. Ze weten zich geen houding te geven. Nee, en dat begrijp ik. Want we willen nu eenmaal niet geconfronteerd worden met iets wat ons allemaal kan overkomen. Of... En onvermijdelijk is. En ja, onvermijdelijk of doodgaan aan kanker. En dat ik begrijp, ik heb er alle begrip voor dat het gebeurt. Want ja, je leert dat niet op school om daarover te praten. Maar als we van kanker een chronische ziekte gaan maken. en één op de drie mensen krijgt kanker. zullen we toch als maatschappij moeten leren om daarmee om te gaan. En ja, dat is ook een aspect wat in de voorstelling uh, voorkomt. En. Um, ik, ik, wil daar toch, ik wil dat toch openbreken. Ik vind dat belangrijk. U, u bent docent theatergeschiedenis en communicatie. Ja. En dat communicatieaspect, dat komt juist zo heel erg naar voren... in ja. de voorstelling. Ja, ik, uh, ik, ik, ik ben heel erg bezig met uh, non-verbale communicatie... oppikken in zo'n ziekenhuis. Omdat, ja, uh, non-verbale communicatie... dat zegt zoveel meer dan woorden. Door één blik tijdens een onderzoek... Um, er was een leverbiopt gemaakt op, uh, op de dag uh, van de diagnose. En daarna moest er een, een lumbaalpunctie gemaakt worden. En um, toen zag ik dat de neuroloog de spoedeisende hulpverpleger aankeek. En hij sloeg zijn ogen neer. En toen dacht ik, ik ga dood. En zij weten dat ook. En um, een ander aspect is dat... Um, uh, ja, mijn oncoloog uh, Carla van Herpen. Uh, wat ik heel bijzonder aan haar vind. Is dat zij als arts. Non-verbaal gedrag durft te benoemen. Want dat is heel dominant aanwezig. In zo'n spreekkamer. Je, je klapt vaak dicht. Als je te horen krijgt dat het uh, mis is. Maar uh, zij kijkt je aan. Ze, ze ziet als je vlekken in je nek kijkt. Of dat je wegkijkt. Of dat je hapert. En ze vraagt ook duidelijk. Is mijn boodschap nu geland Kitty? En dan zeg ik. Ja, omdat ik waarschijnlijk de rest niet wil horen. Zegt ze, communicatie, weet je nog? Kijk me aan, luister wat ik zeg. Heb je begrepen wat ik bedoel? En zij blijft erop doorgaan, net zolang tot ze weet... dat ik begrepen heb wat er gezegd is... en dat ik ermee kan dealen op dat moment. En als dat niet zo is, neemt ze weer contact op. Dus dat vind ik fantastisch. Zijn er, zijn er ook mensen in je omgeving die zeggen... waarom zou je je laatste energie steken in de, in, in de voorstelling? Ja. Mensen begrijpen dat niet. Mensen, uh, nou, veel mensen begrijpen het niet. Behalve mensen die ook in de journalistiek zitten... of in de theaterwereld. Er wordt uh, vaak gezegd van... Ja, waarom ga je geen bucketlist afwerken? Ik zeg, wat moet ik doen? Moet ik naakt in een wak gaan springen? Uh, ja, of een of, of, of, of bobslee vanaf de Mount Everest in een bikini... of uh, een kamelenrace door de Sahara. Ik wil gewoon uh, mijn passie... en dat is mijn vak theater en communicatie... daar wil ik wat mee doen, want het is me nu gegeven... om nog drie tot vijf jaar te leven. Ik denk echt dat ik met de inhoud van deze solo... heel veel mensen kan helpen. Patiënten, maar ook artsen en andere zorgverleners... om duidelijk te maken... wat speelt er in het hoofd af van iemand die te horen krijgt... dat het leven... Ja, beperkt. En hard. hoe heb je die eerste voorstelling beleefd? Ben je daarna nog naar de foyer gegaan? Absoluut. Ik heb eerst aan mijn oncoloog, professor van Herpen, gevraagd of ze naar de kleedkamer wilde komen. Want ik was bang dat ik keihard zou gaan huilen van opgekropte emoties. Maar nou, dat, dat viel mee. Dus we hebben even het inhoudelijke aspect besproken. En daarna ben ik uiteraard naar de foyer gegaan. En um, nou, de. de reacties waren echt fantastisch en de, de zorgverleners die er waren... maar ook mensen uit het theatervak, die zeiden van... nou, er wordt nu echt een, een spiegel voorgehouden van uh, hoe mensen reageren... hoe wij reageren en hoe belangrijk uh, de, de analyse van de communicatie moet zijn in de zorg. Want je raakt afgestompt, je, je bent gewend om regelmatig tegen mensen te zeggen... dat ze doodgaan, maar je hebt geen idee als mensen niet primair reageren... maar pas buiten de deuren van het ziekenhuis gaan huilen... wat er gebeurt in iemands hoofd. En als je gedifferentieerd wil communiceren... is het heel prettig dat je daar ook uh, dat je weet wat er gebeurt met iemand. Want ik reageer dan misschien um, ja, iets buiten het boekje. Maar het wil niet zeggen dat andere mensen niet zo reageren. Want patiënten zeggen vaak... jij zegt wat wij denken, maar wat we niet durven te uiten. Artsen zouden hier dus naartoe moeten. Ja, zeer zeker. <laughs> ik denk dat het echt wel een aanrader is. Dat, uh, Verplichte kosten. Wat zeg je, Mieke? verplichte kost? Ja, verplichte kost. verplichte ja. kost voor ja. de... Die... Ja, zeker. zeker. Ja, ja. Het is wel revolutionair, denk ik. Dit de, de, de theater? Deze voorstelling, ja. ja, ja. Uh, waar is die te zien de komende tijd? Hij is uh, op 22 maart en 19 april nog in het Campus Theater te zien in Nijmegen. Dat is de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen tegenover het Radboud UMC. En vanaf september in landelijke theaters. En ook nog in Nijmegen. Nou. En die gaan zo lang door tot het niet meer gaat, maar... Zoals veel mensen in mijn situatie, denk ik stiekem dat ik toch nog een uitzondering ben. Dus ik blijf uh, hopen. En gewoon ja. nog een tweede voorstelling erachter. Een derde, want dit is de, dit is de tweede. Oh, <lacht> Oké. Okay. U hoorde theatermakendocent docent Kitty Trepels van Middel. Het ging dus over haar voorstelling. Ik heb nog iets op mijn leven vanaf nu dus in de theaters. Hartelijk dank voor uw komst. <tied> Be I'm your I'm gonna stay, stay. 50-jarige muziek in een nieuw jasje. The Baby, I'm Yours, dat was het nummer. De de Arctic Monkeys. Hoog tijd voor Barst los. Het eerste boek waar ik graag iets over wil vertellen... heet De Avond is Ongemak. En is geschreven door Marieke Lucas Reineveld. Een hele jonge schrijfster. Een paar jaar geleden, ze is 27. Als ik het goed heb uh, berekend, uh, kreeg ze de c prijs voor haar uh, dichtbundel Kalsvlies... En dat is een heel uh, uh, bijzonder boek. Uh, ook um, omdat, het, uh, omdat het mij persoonlijk trof hoezeer uh, delen van de wereld van Jan Wolkers terugkeren in het boek van Reineveld En uh, ik, ik, durf dat ook, ik durf daar ook mee te beginnen omdat zij ook heel, uh, uh, in interviews heel duidelijk heeft gezegd dat dat werk van Volkers haar tekent. Er staat een, een, een citaat als motto in het, in het boek. En waarom is dat zo? Dat is uh, om te beginnen zo omdat uh, zij is opgegroeid... in een heel streng gereformeerd milieu... Euh, ergens op een boerderij in Noord-Brabant euh, euh, heb ik begrepen. Nieuwe Dijk. Maar dat is Nieuwe Dijk, ja. ja, ja jij Land van Heusden naar Altena. Ja. Jij kent die omgeving ja, toch? Ja, heel goed. Ken? Jan van Mesbergen komt daar ook vandaan. Ook, ook het gereformeerde ja, moet zeker. jou niet geheel vreemd nee, aandoen. Nee, er zat heel veel herkenbaars in het boek. Ja, nou ja, dat is dan voor mij persoonlijk niet zo. Ik ben zelf volstrekt goddeloos opgevoed. Maar ik ben door mijn tien dus jaar met wolkers bezig te houden... heb ik toch wel enige tik van de gereformeerde molen eh, gekregen. Maar vooral... Uh, treft dat boek mij zo, omdat, um, omdat je het kan uh, lezen als een verslag van rouw. En rouwverwerking, dat is eigenlijk wat de romans van Wolkers ook met elkaar verbindt, met name kort Amerikaanse debuutroman... waarin Wolkers beschrijft hoe zijn oudste broer sterft... en hoe hij eigenlijk zijn hele leven uh, daardoor een, uh, een doodsobsessie heeft gekregen... en zich ook schuldig is blijven voelen. En precies dit gebeurt ook uh, in de roman van Marieke Lucas Reineveld. Um, uh, het gaat over een tienjarig meisje in een, uh, in een boerengezin. Um, haar oudste broer uh, Matthijs gaat schaatsen. Ze vraagt, mag ik, me, mag ik met je mee? Nee, zegt hij... Uh, want we gaan naar de overkant. En dat is natuurlijk heel metaforisch. Hè? Ze gaan naar de overkant van het meer... maar in feite uh, gaat hij naar de overkant van het leven. Hij, uh, uh, hij schaadt in een wak... en uh, de eerste keer dat uh, het meisje um, uh, haar broer terugziet... is als hij, als hij dood ligt opgebaard beneden um, uh, in de kamer. En vanaf dat moment uh, voelt ze zich ook enorm schuldig. En dat komt ook omdat uh, uh, vlak daarvoor... Um, is zij bang geweest dat, dat, haar, dat haar vader haar konijn... Um, uh, wellicht zal offeren om op tafel te zetten. Ook dat is een heel wolkereaans gegeven. Uh, de achtste plaag, het verhaal, daarin komt dit. He, zijn, de vader maakt het konijn dood voor de paasmaaltijd. En, en um, uh, ze heeft dus ze heeft stiekem gewenst... Nee, he, de, uh, vader, uh, aan God gevraagd of die haar uh, konijn kan sparen. Neem dan, neem dan bijvoorbeeld mijn broer anders, hè? dus in plaats van mijn konijn. Want dat konijn, dat betekent de wereld voor haar. Um, en het is interessant, vooral op, op deze plek, en uh, Peter de Bue even aankijkend, dat dat konijn luistert naar de naam Dievertje. Want een andere heldin van het meisje, hè, ze richt haar blik steeds op op helden uh, die ze niet van nabij nou, kent. Uh, uh, die wat je blok is, is een grote held voor haar. Is iemand die spreekt, ook vanaf een overkant, vanaf een, uit een, vanuit een andere wereld. Nou ja, de dood van die uh, oudste broer die brengt uh, een totale uh, verwarring met zich mee. Uh, het meisje gaat echt op de vlucht ook voor het leven. Weet zich niet goed meer te handhaven. Ze wordt jas genoemd. En dat komt omdat ze haar jas niet meer uit wil doen. omdat ze bang is dat bacteriën van buiten haar zullen uh, doordringen. Dus zij sluit zich af. En het enige waar ze uh, uh, eigenlijk nog de vrijheid vindt is, uh, is in de verbeelding. En daar zie je natuurlijk ook de geboorte uh, van een schrijfster. En dit, dit boek is, het, het mag dan uh, heel herkenbaar zijn voor mij uh, als Wolkeriaans in allerlei opzichten. Het is toch ook wel ontzettend eigen. Het is in een hele bloemrijke uh, taal geschreven. Uh, het is geschreven. ook onwaarschijnlijk voor een debuut... hoe dit geprezen is. Hè? Ja, het is je het is juichend uh, uh, binnengehaald. En ik denk, ik, ik, ik beschouw het zelf ook als heel bijzonder. Het is dus heel. En heel herkenbaar, denk ik. En dat zit hem ook in dat gereformeerde. Wat is dat toch met die gereformeerde? Mm. Wolkers, Maarten het Hart, uh, Siebelink. Het is toch dat oer-Hollandse, Calvinistische, dat, dat, dat strenge. Uh, uh, en ook het, het, het verband met de taal van de Bijbel natuurlijk. En dat tekent allemaal dit uh, nou ja, fantastische debuut. Um, het tweede boek dat ik bij me heb, dat past eigenlijk in het thema van de Boekenweek, die zoals we allemaal weten over de natuur gaat. Maar ook dat, uh, dat vlieg ik een beetje aan via de weg van Wolkers. Want toen uh, Jan jong was, waren er maar twee uh, schrijvers voor zijn jeugd. En dat was God die de Bijbel had geschreven en Jacques B. Thijssen die de Verkade-albums had gemaakt. Die Verkade-albums hebben ervoor gezorgd um, dat Jacques B. Thijssen een uh, onderwijzer. Um, uh, uh, Eigenlijk wereldberoemd werd in Noord- en Zuid-Holland. Verkade albums, daarvan kon je eh, als consument van de firma Verkade voor koekjes en cacao eh, plaatjes sparen. En, en die pasten weer in albums. En daarin eh, schreef Jacques P. Thijssen in wervelende en wervende taal over de natuur. En eh, Dick van der Meulen, de, de biograaf van, van Multatuli en, en Willem III, heeft een kleine en beknopte biografische schets gemaakt van Thijssen en die laat daarin overtuigend zien hoe, uh, hoe belangrijk dat eigenlijk is... dat er op die manier over de natuur uh, uh, werd, uh, werd uh, geschreven. Misschien kan ik een heel piepklein stukje Thijssen voorlezen... en dan, dan merk je meteen dat je terechtkomt in een wereld... Uh, die ook eigenlijk uh, niet meer als zodanig uh, uh, bestaat... en die je met weemoed vervult... Overal leeft het van vogels. Reigers vliegen af en aan met holle vleugels en ingetrokken nek en ooievaar. Komt van heel uit de verte aangeleiden op roerloos, uitgespreide zwart met witte vlerken. De lange hals recht uitgestrekt, de rode poten achteraan. Hij glijdt zowel een kilometer ver in lang gestrekte rechte lijn, langzaam dalend. Spree, we kunnen dat ook, maar hun luchtglijbaan is veel korter. De lucht is vol leverikken zang en het riet wil grand van rietgangers en karakieten. Maar boven alles uit klinkt het geroep en gejodel van de kleine steltlopers... van Kivit en Tureluur, Grutto en Scholekster. Ja, dat is toch een um, magistrale. En dat raakte dus uh, uh, hele generaties lezers aan en maakte ze enthousiast. En daar staat natuurlijk ook in deze kleine biografie... Uh, uh, een heel belangrijk deel over... Uh, het het feit dat uh, Thijssen natuurlijk aan de basis staat van uh, natuurmonumenten. Moet zet... Thijssen niet een echte goede biografie? Er is een grotere biografie. Oh. Ik kan, kom er niet helemaal achter. Um, uh, waarom. Uh, kijk, dit boek is zo ontzettend goed geschreven. Die man is zo interessant. Dat, dat, dat kwettert en kwelt om meer, zal ik maar zeggen. Uh, maar er is een andere biografie oh. uh, die wat ruimer is. Er is ook een verzameling van de brieven van Thijssen... Ik zou wel hopen dat Dick van der Meulen... die toch ja, echt een van onze beste biografen is... Uh, uh, nog wat meer had gemaakt. Dat is dan dat enige Goed. kritiekpuntje, zou okay. ik zeggen. Um, tot, slot, wij... tot slot, ja zo dun en beknopt als dat ene boekje Zo dik is dit en dat komt omdat het boek wat ik hier in handen heb... Uh, ik geloof dat het een Of nou ja, laten we zeggen een kleine duizend... Uh, alle gedichten bevat die Gerrit Komrij tijdens zijn uh, leven heeft uh, geschreven. En uh, de vraag is natuurlijk, vijf jaar geleden stierf uh, Komrij... is daar behoefte aan aan zo'n boek en moeten we dat hebben? En dat, dat antwoord luidt volmondig, ja, dat boek, dat moet er zijn. Omdat als het allemaal bij elkaar in één band zit... en je gaat dat lezen, dan kan je heel goed zien hoe de ontwikkeling van komrij als dichter zich, uh, zich uh, heeft afgespeeld. Komrij uh, uh, debuteerde uh, op de grens van de uh, jaren uh, 60 en 70. En die werd eigenlijk gezien als een hele rare soort... soort uh, uh, uh, ja, een soort Piet Paaltjes on Speed of zo. Iemand die, die een hele andere vormtaal met zich meebracht. dat was de tijd van de vijftigers en de zestigers. Het experimentele vers. Maar Komra die liet zich inspireren ook door de negentiende eeuwers. En die schreef vormvaste versen. Altijd twaalf regels met een bepaalde opbouw in dat vers. Maar je doet hem ook tekort door hem als een soort alleen maar als een neo-romanticus te kenschetsen. Want in die gedichten brengt hij eigenlijk... die hele weemoedige gedachte... die in de beginregels vaak wordt opgeworpen... Uh, heel hardvochtig om in de laatste regel. Hij zag het dichter als een vorm van poëtische kamikaze. Gerrit Komrij was in zijn gedichten de meester van de maskerade. Je kon eigenlijk nooit de vinger opleggen wie hij nu echt was. En als je dat boek achter elkaar leest, dan zie je dat hij... Um, gedurende zijn leven en, en, en, en zijn leven als dichter uh, uh, meer en meer met, die, met dat masker is gaan samenvallen. Uh, ik heb Komrij zelf heel goed uh, gekend. En het viel mij vooral, het heeft mij vooral persoonlijk getroffen dat in de uh, gedichten in de laatste tijd. Uh, magerijn de, de Zijs uh, zwaait. Dat de dood zo nadrukkelijk in die verse op me afkomt. Uh, uh, Kommer was niet iemand die uh, tegen de mensen zei... dat hij iets onder de leden uh, had. Maar het moet zo zijn dat het het geval was. Want nu kan ik die gedichten ook niet anders lezen... als hier, heeft, is, hier schrijft iemand gedichten die al de dood in de ogen heeft gekeken. En je ziet ook dat hij minder... Um, uh, ja, dat, hij, dat hij eigenlijk, terwijl hij altijd heeft gezegd... dat de literatuur en de poëzie geen stortkraam van de emoties is... Hè, dat hij toch eigenlijk heel stiekem heel veel intimiteiten... en persoonlijke dingen in die gedichten uh, terecht heeft doen komen. En hij is in dat opzicht, zou je kunnen zeggen... veranderd van de meester van de maskerade in de meester van uh, de melancholie... en zijn laatste gedichten zijn van een ontroerende uh, schoonheid... Ik weet niet hoeveel tijd we nog hebben. Ik kan een gedicht voorlezen. of Doe ik kan aan jullie. Ja, een. Het gedicht, een gedicht wat tegenwoordig op het graf van Komrij... Uh, in Villa Pocadabera... Uh, een steen schijnt te zijn uh, uitgehouden. Alles blijft. Daar stond een muur die ik heb aangeraakt. De muur werd afgebroken. Van het puin werd verderop een fundament gemaakt. Ik plantte een fruitboom in mijn oude tuin.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 Gerrit Kommerij, alle gedichten uitgegeven bij De Bezige Bij. Heel hartelijk dank, ono alle boeken die Onno besproken heeft... die kunt u vinden op de site nporadio1.nl. En natuurlijk, uiteraard, u kunt ook terecht op onze Facebook. Dankjewel. Prikkellectuur. Hebben we daar nog zin in? Ja? kijk even de tafel oh, rond. <laughs> Zo noemt verzamelaar en oud-conservator van Thijlers Museum... Bert Sliggers zijn collectie erotische en pornografische boeken en tijdschriften. Een verzameling van ruim 1500 stuks uit de periode van 1880 tot heden. Die privécollectie is deze maand toegevoegd... aan de collectie van de Koninklijke Bibliotheek... en komt hiermee beschikbaar voor wetenschap en onderzoek. Een groot deel is ook te zien op de tentoonstelling... Porno op papier, taboe en tolerantie door de eeuwen heen. Vanaf volgende week in Museum Miramanno in Den Haag. Goedemorgen, Bert. Goedemorgen. Ja, prikkellectuur. heb je dat zelf bedacht? Nee, nee, dat is een heel mooi woord. Dat, dat komt al uit het eind van de 19e eeuw en oh. daar verstond men ook pornografie onder. En toen men echt ook wel wist wat pornografie was. Toen kreeg je in de jaren dertig. Er was er zo'n groot aanbod. Toen zeiden ze: Nou, dit prikkelt alleen maar. En de porno is veel explicieter. En ja. toen stierf dat woord ook eigenlijk wel uit. Ja, maar jij denkt: Het is een heel mooi woord. Dan gaan we gewoon weer een nieuw leven inblazen. Ja. Wanneer ben je ermee begonnen met dit verzamelen? Nou, het verzamelen. Toen ik een jaar of 30, 35 was. Maar dat ik er voor het eerst echt aan geroken heb, dat was toen ik. Nou, een jaar of 18. 20 was, dus echt in aanloop naar de seksuele revolutie en uh, ik vond schrijven heel leuk dus ook literaire tijdschriften kocht je af en toe wel eens. Er zat een Gandalf tussen. Het was nog niet echt een literair tijdschrift, maar in ieder geval, er schreef wel een uh, Louis Deel eruit. Je had Knijp, daar zat uh, Simon Finke oog in. En, nou, uh, en natuurlijk, wat, uh, wat, wat fantastisch was, dat er voor het eerst een jongere cultuur was, met eigen bladen, die we ook zelf mochten schrijven. Ja, maar daar ik en ik bedoel toch niet... ik bijvoorbeeld uh, Hitweek en Aloha. Ja, en dat, ja maar daar, zat, daar zaten ook hele expliciete nummers in. Dat ging niet alleen over muziek en geestverruimende middelen. Want je had een kutnummer, je had een masturbatienummer. Ja, die heb je misschien nooit <tie> gezien, maar die zaten er echt tussen. Ja, maar de chick en de candy horen daar toch niet bij? En, en, en dan in precies diezelfde ja. tijd in 1908. Dus dat was de ja. aanloop. En dan ja. krijg je in 1968 voor het eerst... Ja, de, wat we dan nu noemen de vieze boekjes. Ja. En dan al zo... Was dat ervoor niet? Nee, nee, er, nee. Voor of niet die, onder de mank. Nee, dat waren meer romannetjes. Maar wat het bijzondere is van die boekjes uit 1968... Chicken Candy, dat was contactadvertenties. En als je die eerste nummers neemt... was een derde plaatjes, een derde geile praatjes. En dan was een derde contact advertenties. Want dat was het belangrijkste. Hè? Dat, uh, nou ja, over alle seksuele voorkeuren en aberraties werd opeens gesproken. En hoe vond je dan mensen die ook bijvoorbeeld aan plassex wilden doen? Ja. Dat, uh, hè, dat deed je niet Vaak bij een briefje afgevraag. bij de supermarkt. Nee. Dus dan deed je daar zo'n advertentie in, deed je er een fotootje bij. Dan was het ook nog eens gratis. En op die manier had je okay. dus contact met uh, heel Nederland. Dus maar, ook dezelfde tijd als de zoekertjes of zettertjes in Vrij Nederland. Die deden precies hetzelfde. Maar je bent dus later pas die oudere collecties gaan sparen. Ja, dan kom je dat gewoon weer. Ik heb wel zo'n blaadje gekocht. Dat vond ik heel spannend. En dan ben je wat ouder. Mocht dat wel van mams? Daar was geen enkel overleg natuurlijk. Het was meer gewoon waar leg je het neer en verborg je het. Ja, zo alleen bij jou zou ik En mijn ouders verstopten ook de sextant In het dressoir onder de cassette waar het bestek in zat. En ik wist precies wanneer weer een <laughs> nieuw nummer er lag. Alleen, ik denk niet dat mijn ouders het moment wisten... wanneer de weer Candy weer in niet. huis kwam. Nee. Nee. nee, maar het is wel zo dat uh, op een gegeven moment... is je belangstelling meer cultuurhistorisch gericht. En toen ben je ook oudere... Uh, ja, en toen dacht ik, oh, het, uh, want je verzamelt niet als je twintig bent... maar wat later, dan ja. kom je het weer eens tegen in een doos. Dan en dan denk je, denk het oh zal wel ja, en dan je, goh, dat nummer ken ik helemaal maar, maar niet. Maar waar dat... kom je dat dan tegen, op de rommelmarkt? Nou ja, zo? dat was gewoon uh, Koninginnedag... Uh, de, de kringloopwinkels. Je, uh, in het begin kon je ook nog wel eens iets grappigs... op, uh, op Marktplaats vinden. En dan vind je opeens een, een, een boekje... wat uit 1930 komt. En dan denk je, oh, was het daar ook al? En als je dan gewoon 20, 30 jaar dat verzamelt... dat was allemaal tekst? Nee. Dat, de, ja, in het begin is het voornamelijk tekst... met wel eens een ondeugend plaatje. En ik hou van lezen, dus... Uh, ja, ik, ik las ook heel veel. En dan denk je, oh, dat is toch wel heel expliciet. En, en zo probeer ik terug te gaan... En, ja, op een gegeven moment merk je pas dat in 1880 het ongeveer begint. Voor die tijd heb je wel de, de deftige porno, zal ik maar zeggen. Uit Frankrijk. Ja, dat zijn boeken die soms wel 10.000 euro kosten. Nou ja, ja, dat kon ik niet betalen. En ik deed dan gewoon Nederlands tot ongeveer 1970, 80. En, en ja, die je hebt kwamen die, explicie als... ex ja, precies die expliciete plaatjes? Wanneer Psst. kwam dat dan? Nou ja, dat kwam meteen in 1968. Uh, met toen pas. Een, uh, toen toen nou. pas, ja, ja, ja. Maar in 1890 had je al een blad... Psst. Pst. Ja, en, uh, pst, pst, pst. Ja, ja, en een realistische roman als De verdorven wellusteling ja, maar rond da, 1900. Da, da, ja. Dus dat bestond maar toen da, dus da, ook. Maar dat het is dus grotendeels ja. is dat met, met teksten en het, ja. nauwelijks plaatjes. Ja. De overheid heeft uh, lang geprobeerd om dat allemaal in te uh, uh, uh, dammen. Hè. Je ziet dus een, uh, ja, vanaf de... Het begin van de 20ste eeuw zie je een soort gevecht, toch? Ja, ja. nou, je hebt een afschuwelijke wet gehad in 1911. Dat was de zedelijkheidswet met een heel ka calvinistisch kabinet. Die eigenlijk alles verboden heeft. Dat was ook al met uh, uh, contacten van de gelijke seks. Dat was gewoon vroeger 16, dat maakt niet zoveel. aan. 21. Voorbehoedsmiddelen, allemaal verboden. En uh, wij waren opeens het meest preutse land van heel Europa. Hm. En wij moesten dus eigenlijk echt dan onder de toon. ...en onder de grond zat allemaal uitgeven. Er kwam in 1914 het Rijksbureau... Uh, ...tegen de handel in vrouwen en meisjes... ...en ontuchtige uitgaven. En er waren opsporingsambtenaren... ...die kregen een lijst mee met verboden boeken... ...die konden dus zo in leesbibliotheken... ...en uh, op andere plekken naar binnen lopen... ...en de dingen van de plank halen... ...en was dat gewoon prikkellectuur wat fout was. Oh. Dan ging je gewoon de bak in... ...en je kreeg enorme boetes... Oh. En uh, de, de, nou, de, de Tweede Wereldoorlog was al helemaal, kwam er natuurlijk niks uit. En dan in 1948, dan zie je een enorme opbloei van, uh, van onze eerste pin-up bladen. Tot in 1952, vooral na, voornamelijk de Rooms-Katholieke Kerk door de verzuiming zegt... oh, dat is taboe, dat is porno, weg ermee. En hup, alles is weer ondergronds. Het is een, een ontzettende boeiende geschiedenis. Bij die tentoonstelling, hè, die van ja, volgende ja, week ja. in manno uh, te zien is... is ook een heel mooi... Uh, een boek. Ja. Tenminste dat, dat ja, Van Oorschot heeft een waanzinnig boek ja. uitgegeven... gebonden, honderden foto's, waanzinnige artikelen. En toen we het aan het schrijven waren... en we, we, we midden in die verpreutsing zitten... hebben we ook wel eens gedacht... oh, wordt dat straks niet in beslag genomen? Nou ja, en, echt, maar, maar? Nou ja nee, maar zo, het is ook niet van... Uh, dat, maar, uh, dat we dachten, dat kan niet. Maar alles per periode en per onderwerp is echt de top. is uh, Nog even, uh, Waddy, heb jij bij jezelf... Of gedacht, weet je wat, ik ga eens met het hele zootje naar de Koninklijke Bibliotheek. Dat lijkt me toch uh, eventjes... Uh, je moet of heel erg dronken geweest zijn op een avond, of, <lacht> of de, de schroom overwinnen. Ja, ja, ik heb eigenlijk nooit zo die schroom uh, gehad. Omdat ik altijd wel over mijn collectie heb gesproken met iedereen. Want ik merk ook als je erover praat. Dan zegt iemand dan wel eens, ken je dat boekje? Heb je dat al? Wil je dat van me overnemen? Mm. Dus dat werkt altijd heel productief. Ik heb over dit onderwerp veel geschreven. In boekhistorische tijdschriften. En dat was de KB gewoon opgevallen. En die zagen steeds collectieslichters, En dan Aha. werd ik opgebeld. Maar betekent het dan ook dat je dat echt hebt? En ik zeg, ja, dat heb ik. nou ja, dat kan toch bijna niet. Of, ik zeg, nou, kom dan maar eens kijken. En toen hebben ze gezegd, nou, we hebben waarschijnlijk 5% van jouw collectie. En we hopen dat je nog heel lang leeft natuurlijk. Maar heb je misschien eens nagedacht over wat er misschien zou gebeuren met... Nou, nou en zo. toen dacht ik als verzameler, ja, dat is gewoon de mooiste plek om terecht te Tuurlijk, komen. Ik heb thuis geen studiezaal, daar wel. En het is natuurlijk heerlijk dat het nu Die voor iedereen... Die ben jij niet aan, joh. Nee, nee. Ja, Houd hou toch maar een paar blaadjes ja. achter de beurt. ja. Hey, dankjewel. Uh, mensen moeten gaan kijken op die tentoonstelling onder de Toonbank. Geweldige titel ook. Uh, Museum Meermanno in Den Haag. En dat boek dat, uh, dat komt er dus aan. Dat, uh, dat hebben wij al kunnen lezen op uh, PDF. En ja. het ziet er echt fantastisch uit. Uh, dankjewel dus. Zometeen. Dan kunt u luisteren naar uh, Frits uh, Spits. Want uh, die presenteert de Taalstaat. We hebben hem al eventjes gezien. En wij zijn er volgende week weer. Dankjewel. Nieuwsweekend. Een programma van Max. NPO Radio 1. Woensdag 21 maart. Ik moet me nog wel even oriënteren waarop ik ga stemmen. Nederland kiest de gemeenteraad. Ja, ik ga stemmen. Van de eerste stemmers tot de laatste uitslagen. En Weet je al waarop? Dat wil ik liefst niet zeggen. NPO Radio 1 is erbij. Woensdag verspreid over de hele dag. Ik weet het al. De gemeenteraadsverkiezingen. Ja. En s'avonds vanaf half negen live vanuit Utrecht de uitslagen. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.